Mark Hokker met het NOS-journaal. Turkije heeft in Syrië doelen van islamitische staat aangevallen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag al dat IS-strijders verjaagd moeten worden uit de grensregio in Syrië. Behalve de aanvallen op IS heeft het Turkse leger ook Koerdische milities in de stad Manbij bestookt. Die stad, net over de grens met Syrië, werd onlangs heroverd op IS.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 Patiënten kunnen in de avond, nacht en in het weekend na een telefoontje bij de huisartsenpost terecht. Volgens de huisartsen worden steeds minder telefoontjes binnen twee minuten opgenomen, wat wel de norm is. De toename komt volgens de huisartsen doordat kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met psychische klachten, langer thuis blijven wonen. Verdachte motorclubs komen steeds vaker bijeen in huiskamers van de leden. Dat zegt de voorzitter van het landelijk bestuursburgemeestersoverleg tegen NRC Handelsblad. De afgelopen twee jaar zijn door de aanpak van motoclubs 43 clubhuizen gesloten... of is de aanvraag tot vestiging geblokkeerd. In Antwerpen is een man van 22 opgepakt die eerder tot 10 maanden cel was veroordeeld... voor de rellen tijdens het Project X-feest in Haren. Dat feest in 2012 was per ongeluk door een meisje via Facebook openbaar aangekondigd. Bij de rellen die ontstonden gooide de nu 22-jarige man allerlei voorwerpen naar de mobiele eenheid... Hij werd bij verstek veroordeeld. Na verwachting levert België hem binnenkort uit. Het weer vanuit het zuiden klaart het geleidelijk op. In het noorden wordt het ook in de nacht droog. Morgen eerst in het noorden nog wat wolkenvelden. Verder is het vrij zonnig en meest droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS -show. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, De, die uh, periode.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 trumpet in time, for the day of the Lord is come. Blow a trumpet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 risen upon you.